Verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. Nog het winterse weer is het vrij druk op de weg. Er staan files van 4 kilometer langer. Op de A2 van Eindhoven naar Utrecht, tussen den Bos en Kulenborg 27 kilometer. De vertraging is anderhalf uur. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam voor hoogmaal 4 kilometer. De A4 richting Den Haag voor Zoeterwoude 4. A6 Lelystad richting Muiden tussen Almere en de Hollandse Brug 9 kilometer. Op de ring van Amsterdam voor Knopen ten Nieuwe Meer richting Den Haag, 5 kilometer na een ongeluk, de weg is wel weer vrij. De A12 Utrecht richting Den Haag tussen Zoetemeer en Den Haag, 8 kilometer. A15 Gorkum richting Nijmegen tussen Afrit Arkel en Knopendel, 6 kilometer na een ongeluk, de linkerrijstrook is dicht. A15 Gorkum richting Rotterdam tussen Gorkum en Sliedrecht, 8. A16 Breda richting Rotterdam tussen Breda en Dordrecht, 16 kilometer. De A16 voor Rotterdam naar Breda. Voor de drechtunnel 10 kilometer. Er is één tunnelbuis dicht. Er komt een putdeksel omhoog. Op de A27 Breda richting Gorkum. Voor de brug bij Gorkum 22 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs.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 kun je doen met geld? Een diamanten speld, 60 paraplu's van zij, allemaal op een rij. Ach, niet dat ik dat hoef, ik heb ik toch niks aan. Maar ja, ach, het kan, het kan, het kan. Geld, geld, geld, en als ik het heb, dat geld, dan zeg ik: hoeveel kost die auto? 50 mil, wat een kopje zet. de jij hoeft niet voor de ingang van, want ik rijd er meteen mee weg. Naar de Riviera, naar de Riviera. Geld, alles kun je kopen voor geld, een heel voetbalveld. Het hele Ajax-elftal erbij Allemaal op een rij Ach niet dat ik dat hoef Ik doe er toch niks mee Maar ja, ja, ja, het idee, het idee, het idee Geld, geld, geld En als ik het heb, dat geld Dan zeg ik Zeg hoeveel kost die raceboot Vijftig miljoen van een schijn Ik scheur er je niet mee weg. Laat, de jij Laat de jij ik je niet weg. Laat ik niet deze gelden? Geld, geld, geld. En als ik het heb dat geld, dan zeg ik: Zeg hoeveel kort dat vliegtuig. ...niet Ik vlieg er meteen mee. Geld, geld, geld. Daar ging het over. Uh, dingetje. Een Zandvoortse makes... zanger. Je hebt het waarschijnlijk niet helemaal meegekregen. Maar het blijft een leuk stukje. Het tweede uur, waar gaan wij het allemaal over hebben? We gaan het uh, met uh, wethouder Kuipers hebben over uh, horeca-retailversie leegstand. Noem het maar op. En we proberen het zo positief mogelijk te houden. Pascal zit er ook nog steeds. Daar gaan we het straks nog heel even hebben over de pop-up. Maar. Um ik wil het eerst even hebben met de wethouder over afgelopen woensdag. Ik was afgelopen woensdag in, uh, in de raadzaal en uh, ik heb gevraagd aan de voorzitter Ruud Sandberg of ik een vraag moest stellen. Hij zegt: uh, deze vraag mag je niet stellen. U wordt op je wenken bediend. Helaas ben ik niet op mijn wenken bediend. Dus uh, moet ik hem hier stellen. En de vraag was heel simpel. Wist. Wethouder Bluis en wist wethouder Kuipers, en die gaat als Kuipers antwoord geven, u hoeft niet voor Bluis te antwoorden, van de opdracht die gegeven is om aan een architect om een plan te ontwikkelen. Nee, dat, dat wist wethouder Kuipers niet. Die is overigens ook 1 juli gestart, dus ik kan inderdaad ook echt niet namens de anderen spreken. Kijk, het is een ingewikkelde discussie geweest de afgelopen woensdag. En dat gaat ook over dat er door ons allemaal als wethouders uh, natuurlijk met goede bedoelingen van alles en nog wat in werking wordt gezet. Um, en dat is ook denk ik woensdag al aan de orde geweest. Uh, daar is iets niet goed gegaan, dat heeft Bluis ook gezegd. En dat is een opdracht verstrekt en ik ben ervan overtuigd dat, uh, dat Cohen dat met de beste bedoelingen heeft gedaan. Uh, en wat je dan vervolgens doet als, uh, als college, en dat staat ook heel duidelijk in het Ampelijk Advies. Dat is ook een openbaar stuk. Is dat je die uh, rechtshandeling, want dat is het dan, die bekrachtig je achteraf. En dat hebben we dus ook gedaan. Dus we hebben ook vanuit de gedachte dat het een, een positieve... Uh, keuze is geweest om een opdracht te geven om uh, nou ja, uh, nee. dat project Watertorenplein uh, om daar een nieuwe impuls aan te geven ook al wisten we dus niet dat daar een opdracht voor verstrekt was hebben gezegd, dat moeten we dus bekrachtigen dan uh, komt daar de volgende vraag uit, wethouder Bluis heeft verteld dat er al een aantal uh, maanden, en ik uh, kan het terugbrengen naar jaren, geen ambtelijke capaciteit voor vrijgegeven is ja. terwijl uh, de Watertoren toch wel een voor een heel veel zandvoort, dus iets is waar wat aan gedaan moet worden. Zeker. Maar er zijn in het verleden ook keuzes gemaakt... Uh, en aantal capaciteit is iets waar je... Da daar zijn we schaars in, hebben. We hebben flinke bezuinigingen ook op de organisatie gehad de afgelopen jaren. En dan moet je keuze maken. in het hele voormalige middenboerenvaartproject... dat is op enig moment in stukjes opgeknipt. Nou, daar gaat in al die stukjes de capaciteit zitten. Vroeger was het één project. Uh, en daar zijn toen keuzes in gemaakt. En toen is er gezegd, dat Badhuisplein gaan we ons eerst oprichten... en op het uh, entreegebied. En dat Watertorenplein laten we voorlopig even wat het is... Nou, de verkiezingen zijn geweest, er zijn ambities vanuit uh, het college om daar toch iets mee te doen. Daarmee is uh, Cohen aan de slag gegaan. En daar hebben we dus uiteindelijk woensdag een hele ingewikkelde discussie over gehad. Uh, want het, het stuk, dat werd ook in de vergadering wel gezegd, het stuk wat er, uh, wat er uiteindelijk lag, nou, daar kunnen we misschien best wel iets mee. Alleen uiteindelijk is de discussie op een andere manier opgepakt. Namelijk over hoe kan het nou dat een wethouder uh, uh, uiteindelijk, uh, ja kennelijk zonder dat de anderen daar exact van wisten, van wisten dat het gebeurde, uh, een opdracht verstrekt. Ik moet toch uh, uh, eerlijk zeggen dat de discussie uh, over de watertoren eigenlijk miniem was. Ja. En dat men uh, meer uh, op de man aan het spelen was. Ja, maar ik snap wel ik, het ook wel. ik vind het ook wel de taak van, uh, van raadsleden om heel kritisch te volgen wat het college doet. Dat is ook het dualisme wat we in de wet hebben afgesproken. Uh, ik geloof rond 2002. Dus dat daar heel kritisch naar gekeken wordt is denk ik terecht. Maar ja, daar gaat natuurlijk een andere discussie weer tussendoor spelen. Uh, dat die, is ook die, iets wat uitgebreid aan de orde kwam. Die heeft meer uh, de toon gezet als die ja. twee antwoorden die ik van de uh, heer Bluis heb gehoord. Die volkomen correct waren over de waarde door. Het heeft ongeveer drie kwartier geduurd uh, en twee schorsingen. Ja, ja, voor mij als wethouder is het lastig. Om daar iets van, iets van te vinden. Want de raad bepaalt natuurlijk zijn eigen orde. En er was kennelijk behoefte om dat uitgebreid te bespreken. En uh, dat betekent dat we het er dus ook toch over gehad hebben met elkaar. En over sommige dingen mocht daar weer niet gesproken worden. Het was een ingewikkelde vergadering. Uh, maar wat, wat denk ik wel, uh, ja, wel blijft. Uh, is dat we uh, na moeten gaan denken over het project uh, Watertorenplein. Dat is een, uh, een behoefte die er kennelijk is. En maar wij u... moeten als dus nu goed gaan kijken hoe we dat gaan oppakken. Maar als, je nou... als we het al mogen oppakken van de raad overigens als je naar de vergadering kijkt... en de toonzetting van dat stukje. Wat vind je daar uh, ja, dan van? En dan, dan, zeggen, dan, of... uh, dan, uh, dan haal ik één ding aan. Dan gaan we nu schorsen. Ja. Nou, het was een vet debat. Dat, uh, <laughs> dat kan ik constateren. Ja, het is voor mij heel lastig... om daar natuurlijk wat van te vinden. Want ik heb, dat merk je ook in zo'n raadsvergadering. Ik heb... Ik heb de positie ook niet om daar op dat moment iets mee te doen. Mm. Het, is niet, uh, het is niet mijn, uh, mijn portefeuille. En uh, raadsleden bepalen zelf hoe ze een bepaald onderwerp uh, uh, inschieten. Ja, en er zat een hoop emotie achter. En dat bleek ook in de vergadering. Mag ik, mag ik dan even een bruggetje maken? Ja. Um, want ook wij, wij kunnen daar op de, niks mee. Het enige wat wij kunnen constateren is dat we het zo jammer vinden. Maar ja. dat zal iedereen het met ons eens zijn. Als ik even terugga naar de retail en horecavisa visa en even de watertoren eraan koppel. Dit, dit vind ik interessant. <lacht> uh, we hadden het net even hiervoor. over. Um, um, stel, je bent een toerist. En je zit thuis. En je wil um, een dagje uit. Je wil naar zee. En je, oh. Dus mijn vraag was. Waarom zou ik dan per se naar Zandvoort gaan? En daar komt dan nog eens bij. Ook dat als ik het dorp inrijd, Dat het bijna beschamend is. Hoe die, zand, hoe die watertoren eruit ziet. Kortom, we hebben nog inmiddels wel. Een enorme lijst aan ellende. Als ik het zo even mag uitdrukken. Die niet meehelpen aan de plannen die nu eraan uh, gaan komen. Want kennelijk moet er iets gebeuren hier. Als lag deze hele visie er niet. Klopt, wordt de Watertoren ook nog een beetje meegenomen in het geheel? ik ben hem niet tegengekomen. Nee, hij staat er niet met zoveel woorden in. En ik denk ook, als je het, uh, het stuk leest, uh, dan, en uh, Pascal heeft volgens mij net in het eerste uur ook al even iets, uh, iets over gezegd. Het is natuurlijk ook vooral een, een stuk wat ons moet gaan helpen uh, om, om beperkingen die er bijvoorbeeld zijn in bestemmingsplannen op allemaal andere plekken, om die op een andere manier in te vullen zodat we met elkaar uh, de ondernemers, met name in het centrum strandgebied, uh, de ruimte kunnen geven om uh, te ondernemen. En we ondertussen ook een, een beter, dat noemen we dan een beter gethematiseerd centrum krijgen. Dat is ook een van de Aanbevelingen die we weer in allemaal andere prachtige visies hebben staan. De watertoren discussie gaat ook over een bestemmingsplan en over wat er wel en niet kan. Nou, dat bestemmingsplan is op dit moment nog zo geschreven en dat duurt nog tot 2019, als ik het goed heb. Dat er helemaal niet zo heel veel kan. Maar wat je natuurlijk wel uiteindelijk kunt doen als je vindt dat daar iets mee zou moeten gebeuren, is dat je, en dat vraag je dan vervolgens aan de raad en die moet daar een oordeel over hebben, is dat je een uitzondering op een bestemmingsplan zou kunnen maken. Dat is een bevoegdheid die de raad heeft. Laat onverlet dat je dan eerst nog weer die hele capaciteitsdiscussie krijgt die we net hadden en de analyse, er is nog een hoop te doen. Ik denk dat we die met elkaar delen. En de, de middenboervaar discussie die we die we eigenlijk al 20, 25 jaar voeren, dat is natuurlijk een discussie waardoor we waar we eigenlijk maar heel weinig verder hebben kunnen komen. Exact. Maar het is natuurlijk wel een valkuil waarvan jullie zeggen, daar willen we dus niet een tweede keer in trappen. Hè? Ja. Als er iets uh, duidelijk is dat er iets moet gebeuren. En ja. dan kun je natuurlijk zeggen, ja, maar voordat we dat gaan doen, moeten we dit en zo en zo. Dat is allemaal waar. Ja. Ik geloof het meteen en heel graag. Maar er moet ook wel iets gebeuren. Ook de toerist moet uh, weer terugkomen. Er moet, er moet zo verschrikkelijk veel gebeuren. Het praktische gedeelte, de praktische uitvoering van dit hele mooie verhaal... vroeg ik net al... Zet daar alsjeblieft een beetje vaart achter. Nou, we nemen deze aanbeveling natuurlijk te harten. Ja. En daar zijn we ook hartstikke nou, graag gedaan en gratis. En Pascal heeft en... vijf maanden de tijd. Ja, ja. Die, die, die had ik kunnen verwachten. Nee, die nou, inkomper, pascal maar... pascal die heeft natuurlijk vijf maanden de tijd... omdat <laughs> ja. we echt naar een convenant toe willen. Ja. En, en dat is denk ik ook belangrijk bij de RITO en Horecavisie. Ik, ik vind het ook altijd belangrijk om nog maar weer een keer te zeggen... kijk, de politie die komen vertellen dat zij de wereld wel even gaan veranderen... daar geloof ik niet zo in. Uh, wij zijn er in dat opzicht ook om de gemeenschap te dienen. En dit moet een stuk zijn waar we uiteindelijk... met de ondernemers in het centrum samen, ook de bewoners die daar zitten. Ja. En dat is natuurlijk ook een discussie... ...die we vaak bij de middenboulevard met elkaar hebben moeten voeren... Mm. Eh, ...om met elkaar een stuk te gaan schrijven... ...waar we onze handen onder, willen, ze onze krabbel onder ja. willen zetten... ...en waar we dus uiteindelijk ook van zeggen... ...dit gaan we ook samen doen. Ja, en waar nu, iedereen uh, een beetje aan zijn trekken komt. Je kunt niet zeggen, uh, allemaal 100 procent... Nee, ...maar, maar nee. een, een en je ziet. Maar het feit. gaat ook echt ergens zo over... He, ...want je ziet ook, Pascal hoorde ik het eerste uur... ...er ook al even iets over zeggen... ...je ziet ook dat er in dat hele proces naar uh, uiteindelijk die visie toe... ...natuurlijk uh, uh, mensen een beeld hebben bij wat er gaat gebeuren... Er was op een gegeven moment een beeld van, nou zouden we gedwongen mensen laten verhuizen, helemaal geen sprake van. Maar je moet je ook heel goed bewust ervan zijn dat mensen dus met hun eigen eh, belang naar dingen kijken. En dat mag ook, dat ja. is ook volstrekt terecht. Dus het is ook zaak en daarom willen we dat convenant ook sluiten. dat we straks afspraken maken waarvan we gezamenlijk gaan zeggen: zo gaan we het proberen uit te voeren. Nou, is dat uh, convenant, wat eh, jij gaat afsluiten, Pascal, ja. um, een onderdeel, een invoegonderdeel van het bestemmingsplan? Ja. Hou jij daar rekening mee? Uh, daar houd ik zeker rekening mee het komt erop neer dat de retail visie als kader dient bij bestemmingsplan. Dat klinkt heel ambtelijk, maar het is gewoon een belangrijk stuk. Um, wat mijn opdracht is, is niet meteen gekoppeld aan het bestemmingsplan. Mijn opdracht is om met die concrete lijst maatregelen te komen, waar inderdaad iedereen, zoals ik zojuist ook aangaf, uh, vol enthousiasme zijn krabbel onder wil zetten. Ja, want het, het, het centrum is uh, ook al uh, over de datum, dus die zou je dan daarin op komen nemen. Nee, maar sterker nog, dat is, dat is juist helemaal de bedoeling. Dat is het uitgangspunt. Kijk, en uh, laten we het ook niet groter maken dan het is. Uh, we willen een beter gethematiseerd centrum. Wat compacter. Dat is ook een, uh, een wens die er al langer leeft. Maar het is nou ook weer e niet echt zo dat het nu volstrekt niet functioneert. Het enige wat je wil voorkomen is dat we straks een bestemmingsplan hebben... waar we bij wijze van spreken opschrijven dat iets niet mag... wat we op termijn wellicht wel zouden willen. Want dan loop je steeds weer aan tegen die grens... die het bestemmingsplan dan uh, geeft. Dan ja. moet je steeds weer terug naar de ja. Raad om het aan te laten passen. En dan gebeurt er dus vrij weinig. Nee, um, um, Henny Gaf net aan dat een aantal dingen in Zandvoort. Uh, niet aantrekkelijk zijn voor het toerisme. Hou jij daar in uh, dat convenant ook rekening mee? Als jij bijvoorbeeld zegt. ik noem maar een voorbeeld. er zijn 25 kledingzaken. en eigenlijk zouden dat uh, voor de toerist. 2 A-zaken moeten zijn en 4 B-zaken. Mm -hmm. kan je dat sturen in zo'n convenant? Nou, het is voor de gemeente wel ingewikkeld. om in dit soort private. Uh, betrekkingen te treden. Wat ik daarmee bedoel. is dat de macht van de gemeente beperkt is. Wat de gemeente wel kan doen, is positief beïnvloeden. Dus op het moment dat wij in dat convenant afspreken, dat wij bijvoorbeeld een grote krocht voor de dagelijkse boodschappen van een zandvoorter willen hebben, uh, de kerkstraat voor mode- en funshoppen, zo staat het ook in de uh, ja. uh, ja. horecavisie, um, het kerkplein uh, voor de daghoreca, en de halterstraat voor de nachthoreca, maar ook uh, voor ambachtelijk winkelen, dan kunnen we daar naartoe werken. Dan kunnen we die vastgoedeigenaren, op het moment dat zij een aanbod krijgen van iemand die zich wil vestigen in Zandvoort. Zover krijgen dat zij die potentiële winkelier um, geleiden richting het gebied waarvan wij met z'n allen vinden dat dat het geëikte gebied is. Ja, het dus, gebied zou zijn. dus vertaald betekent dat het jullie uh, met vastgoedeigenaar gaan overleggen van jullie kunnen straks je zaak verhuren en uh, er biedt iemand heel veel geld, maar het is de zoveelste kledingzaak, maar dan moeten jullie op een gegeven moment zeggen nee, dan verhuren wij onze zaak dus niet aan jou want het is al de zoveelste... is dat niet een beetje te idealistisch? Ik heb uh, goede gesprekken gevoerd met de vastgoedeigenaren... of in ieder geval een aantal vastgoedeigenaren al. En het antwoord uh, is volmondig nee... Ik heb er alle vertrouwen in dat die vastgoed eigenaar het collectief Zandvoort centraal gaan stellen. Um, en um, daadwerkelijk zouden we willen meewerken. Nou, dat klinkt dan fantastisch. En daar gaan we even van uit. Dat geloven we uh, absoluut. Nee, Mag ik daar ja. nog iets over zeggen? Want het is natuurlijk, het is niet aan de gemeente uiteindelijk om, om dat zeg maar, uh, te gaan bepalen wie uh, waar huurt. Dat bepaalt uiteindelijk de winkeleigenaar zelf. Het enige wat wij niet willen is dat het bestemmingsplan bepaalde dingen blokkeert. Wat we ons denk ik wel goed moeten realiseren, wij hoeven in het verleden over heel veel dingen niet, in Zandvoort niet zo diep na te denken. We hadden vrij onbeperkte openingstijden. Dat was niet zo in de omgeving. En wat je dus ziet is dat toen het in de omgeving ineens ook allemaal vrij werd gegeven. Wij gewoon steeds meer moeite ja, kregen om mensen aan te trekken. Ja. En wat je dus wel ziet is dat Haarlem, grote concurrent natuurlijk, als het gaat om winkelen. Nou daar heb je een, een, een wat beter gestructureerd centrum. Je ziet dat mensen ook daardoor lekker gaan winkelen. En wat wij nou zo graag zouden willen is dat mensen die hier misschien eens een keer naartoe zouden willen komen om te winkelen. Dat die dat hier ook gaan doen. En dat die dus beter herkennen waar je dan moet zijn. Ik vind dat daar best wel bij mag horen. Dat je eh, winkel Hebt euh, nou, het A-segment om het zomaar te zeggen. Ik wil daarmee geen mensen tekort doen die dat nu al verkopen. Maar het gaat ook om herkenbare labels en om dingen die daarbij horen. is dus misschien een mooi bruggetje naar het DNA-verhaal. Euh, waar we het zo nog over gaan hebben. Want dat kun je ook op een andere manier, bijvoorbeeld in ja. de zomerperiode. Kun je dat vormgeven. En Pascal heeft ook al eens uh, verteld in een ander interview: denk ook aan van die pop-up winkels. Dat heb je ja. in Kalfstraat in Amsterdam nu ook. En die zijn dan heel leuk en aantrekkelijk. Nou, dan. En vroeger was dat ja. een, een gruwel voor een vastgoedeigenaar, want die wilde het liefst gewoon een tienjarig huurcontract afsluiten. Nu is de wereld toch echt veranderd. En dat biedt ook weer kansen. Ja. Dat je in de zomer zou kunnen zeggen... dan willen we zo'n aanmerking misschien wel ja. in de kerkstraat. Uh, maar ja. ja, als je een jaar leeg bent... en je hoeft zelf maar door de, de kerkstraat en te lopen... zie je de leeg ja. panden staan. Dus als je dan voor drie maanden huur kan krijgen... Ja. voor een pop-up dus evenement... In, denk in die kansen. Dat zijn ook kansen waar ondernemers nu voor staan, waar ze dat misschien een jaar of vier, vijf ja. geleden... gewoon absoluut niet hadden gewild. Ja. Dat is een, een, een, een, een duwtje naar project 2 van Pascal. Ja. Uh, het pop-up... <laughs> Wat moet ik me daar nou exact bij voorstellen? Nou, Die vraag die stelde ik mezelf ook toen ik de vacaturetekst las. Daarom. Heb, je, heb je ook het antwoord al gehoord? Jazeker, ik heb uh, diep nagedacht ook nog over dat antwoord. Nee, het komt op het volgende neer. Uh, de provincie Noord-Holland heeft van elke badplaats in deze provincie een profiel opgesteld. En dat is een profiel die aan de ene kant voldoet aan de volksaard van het desbetreffende dorp... en aan de andere kant te vermarkten valt. Voor Zandvoort is daar uitgekomen dat Zandvoorters goed zijn... in het op een snelle manier laten kennismaken van de markt. Massa met de trends die er zijn. Oftewel, eh, Zandvoorters zijn echte ondernemers. In Zandvoort heb je 4,5 miljoen toeristen op jaarbasis. En hoe mooi is het om tijdelijke initiatieven richting onze badplaats te krijgen? Nou, dat wat bedoeld met dat pop-up Zandvoort. pas eh, past bij de volksaard. Tijdelijke initiatieven mogelijk maken. En tegelijkertijd is dat ook gewoon een manier om geld te verdienen in het Zandvoortse. En daar mag ik me ook mee bezighouden. Heb je daar een, een, een goed voorbeeld van, van een pop-up evenement? Ik zou me kunnen ja, Met een, een winkel daaraan gekoppeld? Nou, ik heb uh, in het interview wat ik had met Joop van Nest van de Zandvoortse Courant... ook een voorbeeld gegeven inderdaad over um, multinationals. Ik heb niet de illusie dat ik in vijf maanden een aantal multinationals... richting het Zandvoortse kan halen. Dat moet ook denk ik niet de rol van de overheid zijn. We zouden wel met elkaar een klimaat kunnen scheppen, een ondernemersklimaat... waarbij multinationals uh, op termijn uh, structureel aan Zandvoort gaan denken... als zij een groot evenement zouden willen organiseren. Dat is Moment. Sterker nog dat ze in de rij gaan staan om ook in aanmerking te komen voor Zandvoort. Ja, ja. ja en, en belangrijk daarbij is ook weer, denk ook weer goed aan de rol van de gemeente. Uh, het, het is aan de ondernemers denk ik om daar, en daar willen we aan alle kanten helpen. Als ik deuren kan, kan helpen openen dan doe ik dat graag. Maar uh, wij willen als gemeente vooral ervoor zorgen dat de regels dan niet klemmend zijn. Dus als je ja. een pop-up evenement wil organiseren en je hebt twee of drie weken de tijd. Dat we op relatief korte termijn uh, daar vergunningen voor kunnen regelen. Ja. Met uh, respect voor de belangen van anderen die dan ook op op korte termijn moeten kunnen reageren, zodat we dan... en een mooi voorbeeld kan bijvoorbeeld zijn... Hè, we hebben de spot en daar vinden prachtige watersportdingen plaats. Red Bull die wil hier een promotieactiviteit houden rondom uh, een wedstrijd... of uh, er is een katemaren, een wedstrijd uh, van Luchtenduin... en er zijn partijen die zeggen, van daar willen we wat mee doen. Die bedenken dat relatief laat zien, pas laat een kans. Ze zeggen, kan dat, mag dat. Nou, dan willen wij de structuur bij de gemeente zo hebben ingericht... dat we op relatief korte termijn medewerk kunnen verlenen. Ja. We kunnen overigens op dat vlak al heel veel. We zijn al een gemeente die best bereid is heel snel mee te schakelen... Uh, maar het is iets waar we nog meer samen uh, in willen optrekken. En het is dus ook iets wat ik met de ondernemers bespreek... met wie ik, uh, met wie ik uh, eigenlijk iedere maand op tafel zit. Ja. Wat gaan we doen? En kunnen we dan ook nog wat actiever de markt op? Uh, om te laten zien dat we dat kunnen. Want wij hebben hier natuurlijk verschrikkelijk mooie bezoekersaantallen in de zomer. Dus daar liggen ook hele mooie ja. marktkansen voor dit soort partijen. Maar op het moment dat je inderdaad dan bij die pop-up evenementen... heel veel bezoekers trekt, dan staan ze nog steeds in de file. Ja, maar dat gaan we ook morgen niet oplossen. <lacht> dat is wat jammer nou. Ja, dat is... Dat is uh, dat is maar het is wel, wat we, wat het is wel... we wel even op gaan lossen, is uh, even rust in de tent en we draaien een stukje muziek en we gaan straks weer verhit verder. Oké. Okay. Een uh, stukje Candy Dulver Pick up the Pieces. En die moeten wij ja. weer oppakken. Ja, uh, gaan wij maar weer, weer verder. Uh, we hebben een stukje retail en horeca visie gehad. Maar we hebben natuurlijk ook nog een stukje over de leegstand. Ben jij een beetje tevreden over dit stuk? Wat je besproken <laughs> hebt, bedoel ik dan Ja, ja, ja. Ja, nee hoor. Mijn, mijn uh, vraag was uh, prachtig. Allemaal, uh, ik wil alleen graag nu het vertaald zien, nou, we gaan iets doen. Daar hebben we het net over gehad. Ja. zeker En die conclusie delen wij volledig. Ah, okay. Er wordt dus uh, praktisch uh, wat aangepast. We hebben het even gehad over pop-up uh, uh, evenementen en wij zien graag een aantal grote multinationals hier een megafestijn uh, organiseren en dan krijgen ze van Pascal en van de wethouder Kuipers een winkeltje waar zij zich een ...maand of twee kunnen vertoeven. Zeker. Dat is toch het idee van pop-up. Ja, dat is onder andere het ja, idee. Leuk. En ik ja. kom op dat lege winkeltje... ...omdat ik de... Uh, ...de leegstandsbarometer... ...heb gelezen. En ook toegestuurd Ik heb net geprobeerd te zoeken en had ik hier wat kunnen laten zien. Er hangt namelijk een donderwolk boven Zandvoort... ...met bliksemschichten over de leegstand... ...versus uh, bewonersaantallen... Dus pop-up winkels zijn er genoeg om te vullen. Um, hoe denkt de wethouder over, over die leegstandsmonitor, barometer moet ik zeggen. Ik neem aan dat je hem gezien hebt, 40% van de winkels zijn ongeveer leeg. Ja, dat beeld herken ik overigens niet hoor, als ik heel eerlijk ben. Um, maar um, uitgangspunt van uh, een jaar of twee jaar geleden, toen stond uh, als het gaat om de, de retail rond de 10% uh, leeg... Um, Kijk, de, de realiteit is, we leven in een economisch moeilijke periode. En je ziet in Zandvoort, en uh, dat bedoel ik in positieve zin... maar we hebben natuurlijk een verhouding uh, uh, in verhouding een hele grote markt... versus het aantal inwoners. Als je een andere plaats van 16.500 inwoners neemt... dan vind je over het algemeen niet het centrum zoals wij dat hebben. Uh, en dan vind je al helemaal niet de horeca uh, zoals wij die hebben. Dus we hebben natuurlijk echt seizoensgebonden prachtige kansen. In de zomer is het heel druk, in de winter is het een stuk rustiger. Ja, en je ziet dat het in de, in de tijd waarin we nu leven... voor onder echt overleven, is de concurrentie is moordend. Ja, dat is gewoon een gegeven. En je hebt lange periodes waarin uh, het aantal klanten gewoon een heel stuk minder is. En dat zijn wel periodes die je moet overbruggen. Nou, dat, uh, dat zie je bijvoorbeeld ook... als je het hebt over uh, het strand... En ja, rond paviljoens, er uh, lopen mensen rond... die denken, nou, dat is een goudmijn, dat valt nogal tegen. Dat is gewoon heel, heel erg hard... Uh, en moeilijk ondernemen, omdat het in de winter... gewoon veel rustiger is. Dus dat is gewoon een gegeven... en dat zie je dus ook terug in de doorloopsnelheid... van bepaalde winkels. Die staan relatief snel weer leeg... Uh, omdat een ondernemer vol goede moed... dat is ook aan ondernemers uh, het maar weer eens probeert... om erachter te komen dat het dan toch tegenvalt... Nou, wat zegt dat? Dat zegt iets over uh, de prijsvorming, het zegt iets over de flexibiliteit. Ik zou willen dat, dat daar wat flexibeler naar gekeken zou kunnen worden. In, in welk opzicht? Nou, als je het hebt over huurprijzen, dat die relatief hoog gevonden worden. Dat, dat geeft natuurlijk een enorme druk ook op de, uh, de business case van een ondernemer. Ja. En tegelijkertijd, dat, dat buigen wij als gemeente niet zomaar even om. Heb je, heb je als gemeente daar wel eens uh, intergemeentelijk gekeken naar Halem uh, of naar Heemstede? Wat, wat, wat daar de richtprijzen zijn van de verhuur? Nee, ik heb dat zelf zo niet vergeleken. Um, het is wel iets waar we over in gesprek zijn onderling, maar het laat zich ook niet goed vergelijken. Want Haarlem is echt een hele andere uh, markt dan de markt in Zandvoort is. De bloedgroep is heel anders. Ja, he? ja, en, ja. En, en, maar, maar ook letterlijk in het aantal bezoekersaantallen. Haarlem is in dat opzicht veel meer een winkelstad waar ook mensen in het najaar weekendjes weg uh, mm -hmm. naartoe gaan. Het is weer eens uitgeroepen tot een van de, ja. de mooiste winkelsteden van Nederland. Dus het werkt daar anders. En als je kijkt naar de, de, de vastgoedcrisis die we hebben gehad en je ziet dat heel veel winkels natuurlijk ook gewoon weer bankleningen hebben. En die banken die zijn ook niet bereid te bewegen. Dan zul je ook weer in de vorm van een convenant daar. Uh, afspraken over moeten proberen te maken. Nou, ja. dat is een van de dingen. die we uh, als het natuurlijk proberen mee te nemen. Maar dat, dat vraagt wel om bereidheid. En, mm. en ook de mogelijkheid bij vastgoedeigenaren. om dat te doen. Dat is niet ja. iets wat ik kan bepalen. Nee, de, de, de vastgoedeigenaar zou wat meer faciliterend moeten zijn. voor de, de jonge ondernemer, de beginnende ondernemer. Wellicht. Nou, en je denkt aan. De aan ja, en denk aan, aan uh, zeg maar huurvormen. waardoor je misschien in het begin wat minder betaalt. en als de omzet er uiteindelijk is wat meer omzet afhankelijk gaat betalen. Het zijn de figuren die in Duitsland bijvoorbeeld heel normaal zijn. Daar wordt een groot deel van hun omzet afhankelijk bepaald. Dan heb je ook samen een, een, zeg maar een, een, een incentive doel. om precies om te kijken of, of je nog meer wil, uh, wil ja. doen met je pand. Het is in Nederland heel ongebruikelijk. En dat het zijn dingen waarvan ik wel eens zeg: moet, moet je daar met elkaar niet naar kijken, want daar liggen ja. misschien ook kansen. Ja, ja, het zijn, het, duidelijk dat het in Duitsland zo is, dat, dat klopt. En dat het in Nederland zo is, dat is ook zo. Het is natuurlijk heel moeilijk om dat over te gooien naar een ander systeem. Want je, uh, je schopt een traditie ongeveer Dus het gaat niet zomaar lukken. Dus daar hou je nog even aan vast. Ja. Uh, we hebben het met jou even kort. Jij wilde nog wat zeggen over DNA. Hoe, hoe, hoe dat in... Uh, in de retail versie gaat... Uh, Het DNA van Zandvoort. Zitten. Het DNA van Zandvoort, ja. Ondernemend. Een aantal uh, maanden, een jaar geleden is dat geloof ik alweer bepaald... met prachtige tekeningen en, en uh, ja. daar is wat uitgekomen. Hoe, hoe ga je dat gebruiken voor de retail- en horecavisie? Ja. Nou, dat heeft onder andere te maken met uh, wat wethouder Kuipers zojuist ook al aangaf. Um, als wij grote partijen bereid vinden om in Zandvoort evenementen te organiseren door uh, deregulering, door een meedenkende overheid te creëren, nog meer dan nu al het geval is, dan kan het ook maar zo zijn dat een vastgoedeigenaar en heel ondernemend Zandvoort daarvan kan meeprofiteren. Op het moment dat die vastgoedeigenaar zijn pand aan die multinational bijvoorbeeld om een product um, aan de man te brengen, om een product te promoten, voor drie maanden kan verhuren, dan heeft die vastgoedeigenaar daar een gaatje van meegepikt. Um, door dat evenement komen er meer bezoekers naar Zandvoort en op die manier kunnen ook zowel de detaillisten als de horkenondernemers in het Zandvoort Zandvoortse daar een graantje van meepikken. En op die manier kunnen we um, door de massa te bereiken... met z'n allen meer geld maken in het Zandvoortse. En dat is denk ik de link tussen enerzijds horeca en retailvisie... anderzijds pop-up Zandvoort en het DNA, van, DNA Zandvoort. van Zandvoort. Ja, en denk ook aan, aan kansen. Ik geef zelfs als voorbeeld... kijk, waar, waar grote partijen uh, van het A-segment... Zeg maar, nu misschien niet eens nadenken over dat we interessant zijn... Uh, biedt uh, uh, zeg maar het pop-up verhaal via dat DNA ook een kans... om uiteindelijk die partijen te interesseren. Dus als je zou zeggen... denk aan de grote winkelketens die we allemaal wel kennen, zo'n en dus en Maurits en Zaden, dat soort clubs, die nu in de grote steden zitten, als die in de zomerperiode hier een poppenwinkel zouden kunnen neerzetten. En het blijkt ineens te werken, dan zijn ze misschien wel bereid om die winkel hier langer te houden. Ja, nou, vooral, daar, liggen, daar liggen dus kansen, ook omdat je jezelf ook weer kunt laten zien ja, aan dat soort partijen. En vooral als je erbij kunt zeggen, van eh, kom nou maar, want de faciliteiten hier in Zandvoort door de gemeente zijn fantastisch. Ja. Ik bedoel, dat ja. is dus weer een, een, ja. een voordeel voor zo'n vastelette. Ja ja, goed. ja, ja. En ja dus een een binnen? Het is echt denken, als je dan eenmaal weer bent, bent, zijn ze ja. misschien bereid te blijven. Kunnen wij weer nadenken over hoe we met elkaar dat voor de toekomst bestendig kunnen maken? Nou, wie weet, snijdt het mes dan aan twee kanten. Het gaat, een steekt in het ander. Gaat de, uh, ik vind het een prachtig idee, want uh, in de zomer hebben wij veel toeristen. En als je dan ineens een, uh, een CNA of een, of een Sara zou hebben, noem maar een groot op. Wachten jullie dat af of gaan jullie dat benaderen? Nou, ik heb tegen de ondernemers gezegd... Uh, ga nou met ons samen kijken of we daar ook niet een, een team voor kunnen uh, vormen. Ik wil daar samen een rol uh, met Pascal in vervullen. Ik wil die deuren ook helpen laten opengaan als dat werkt. We hebben een aantal ondernemers ook in Zandvoort... die al eigenlijk gewend zijn aan dit soort grote partijen. Ik noem er net even eentje. Hè. Als je Red Bull hebt die je regelmatig dat soort dingen organiseert... dat is dan een prachtige insteek en een mooi voorbeeld van hoe je dat kunt doen. En als we daar in een wisselende samenstelling gewoon, uh, ja, gewoon de markt mee kunnen ingaan... zoals een bedrijf dat ook doet op zoek naar klanten. Uh, ik ben uh, van harte bereid mijn steentje bij te ja. dragen, als ik de ambassadeur kan zijn, uh, graag. Dus minder passief, maar meer actief. Ja, wat ik altijd zeg is, we hebben prachtige plannen liggen. Die plannen die vertellen vooral ons als gemeente wat we moeten doen om verder te komen. Uh, maar ik kom zelf ook uit het bedrijfsleven. Dus ik weet hoe belangrijk het is dat je ook gewoon uh, de hort op gaat met elkaar en het gewoon gaat doen. Weg van de plannen naar de uitvoering. En als we daar met elkaar ook elkaar in kunnen vinden en dan, hmm. ik heb liever dat we met elkaar praten dan over elkaar. Uh, samen ook uh, naar die ondernemers toe gaan misschien vloeien er nog andere mooie kansen. Het gaat ook over samenwerken met de stad Amsterdam. Uh, hoe, je, uh, hoe wij misschien filialen kunnen zijn voor wat er in Amsterdam gebeurt. Het, het loopt daar als je daar de, uh, de bestuurders spreekt. loopt over van toeristen. Ze weten niet hoe ze ze kwijt moeten. Nou laat, uh, als je het hebt over de hotellerie. Uh, we hebben ook andere documenten. Die, uh, de visie op waarin We hebben gezegd We willen ervoor zorgen dat de gemeente niet belemmerend is. Als het gaat om een aantal hotelkamers. Dus ruimte geven. Als wij de overloop kunnen zijn. Amsterdam Beach. En we kunnen vervolgens in Amsterdam. Mensen die daar niet terecht kunnen hier naartoe. Halen. Het is 20 minuten met de trein. Je kunt nog een busstop ja. maken in Haarlem. We hebben een prachtige omgeving hier. Mm. Dan hebben we een hele mooie kansen om die mensen eigenlijk kennis te laten maken met ons. Metropolregio. Met elkaar samen denken over wat we samen meer zijn dan individueel. Nou, dan zie ik een mooie toekomst. Nou, er, is, er is wat dat betreft zat te doen. En dan gaan we een beetje richting de, de VVV kant en de toeristische kant. Er is ooit een wethouder die heeft gezegd welke badplaats heeft nu een, een vliegveld met een directe treinverbinding. Ja. Dat hebben wij dus. Ja. En daar zou gebruik van gemaakt van kunnen worden. Ja, ja. Uh, heren, ik moet jullie bedanken voor uh, de komst. Heel graag gedaan. Uh, graag Pascal, gedaan. bedankt dat je even bent blijven zitten. Maandag gaat het winkeltje uh, open in uh, Jupiter. En uh, iedereen komen. Hartstikke gezellig. En achteraf kunnen de bewoners niet meer zeuren. Want ze hebben de kans gehad om mee te denken in de nieuwe uh, convenanten. Uh, dat uh, is uh, absoluut uh, een leidraad. Het is allemaal wel spannend wat we hier hebben besproken. De toch? eerste klank ja. die zit naast mij. <laughs> <laughs> ja, nee, maar ik bedoel. Ik, het, het lijkt mij inderdaad heel erg leuk om op een gegeven moment nog eens even praten, van wat, wat is er nu gebeurd? Dit is de start, maar hoe, hoe gaat het nu verder? Ja. Is er respons? Ik bedoel, lijkt me fantastisch. zandvoort antwoord is het wel waard. Ik, ik nou we het kunnen het graag, uh, nog een keer uitleggen als en het, een, als een het, status update geven. Als het, als, het, als het convenant lopend is, dan zouden we graag nog een keer met je willen praten over de status update. Dankjewel. Ja, Goed maar. weekend. Dank, Dank u. Rust, wij hebben uh, al een klein beetje gesproken met de, de toekomst van Zandvoort. Ja. En uh, dat zijn uh, Merel en Kevin, welkom. Hallo, hoi. De beste debaters uh, van Zandvoort. En ze zaten net al een heel verhaal te vertellen... dat ze eigenlijk hun debuut in het openbare leven al gemaakt hebben. En hè, waren een keer bij het beste idee van Nederland. Spannend allemaal. Maar jullie zitten hier nu voor uh, de beste jeugddebat. De winnaars van het jeugddebat. Klopt... Ja, dat komt en, allebei. Nou, dat en ja. hoe, is, hoe is dat zo gelopen, Merel? Uh, wat, wat moest je daarvoor doen? Op school hadden wij een soort van test... dat we met de hele klas in groepjes waren verdeeld... en dat we dan per keer moesten kijken wie het beste debatteerde uit het groepje. En daaruit heeft onze juffrouw, juf Debbie, gekozen wie daar heeft gewonnen. En, en waar ging dat dan over? Over ook een beetje de ideeën over een graffiti-muur... en ook over een social media-les... Dus het, er werd gesproken in de groep. En de juffrouw bepaalde een middel is op het ogenblik de beste die beter. Ja. Zitten jullie bij elkaar op school? Ja. op ja. de klas? Ja. ja ook. Dus jullie zijn er allebei door de juffrouw uitgehaald? Ja. Inderdaad. En toen? En, ja, en toen, toen hoorden we het één dag van tevoren, hè, en toen konden we de volgende dag naar het gemeentehuis gaan om daar te gaan debatteren tegen andere scholen. En hoe was dat? Het is natuurlijk een, een vrij grote zaal. Jullie kregen allemaal een stoel in, in de raadszaal. Um, wat was het onderwerp waar jullie ongeveer over gesproken hebben? Um, Kevin? Kevin? Wat jij dat? Uh, nou ja, of een paar eigenlijk, onderwerpen? Eigenlijk was het een beetje... We hadden eigenlijk niet echt een onderwerp. We hadden er niks om over te vertellen. Omdat we pas één dag van tevoren kregen te horen. Hadden we niks kunnen voorbereiden voor het debat. En terwijl de andere klas... Die hadden gewoon idee van social media... En een toneelstuk met allerlei lessen. En dat soort dingetjes. Maar wij hadden helemaal niks. Dus wij hadden eigenlijk een beetje onze mening gegeven... Over alle dingetjes, wat wij vonden. Ja... Dus de anderen die wisten van tevoren waar het in het gemeentehuis over ging, maar jullie niet. Ja, wij kregen het pas één dag van tevoren. Eén dag van tevoren. Dus iedereen kon wel vast zo'n lijstje maken van wat gaan we vertellen, maar er zijn toch maar twee. Dus puur de improvisatie. Ja. ja. Knap hoor dan. Misschien, misschien is dat wel het beste. On, onbevangen een debat ingaan en gewoon wat vertellen uh, wat je wil. Van welke school zijn jullie? De -roos. Van de Duinroos. Van de Duinroos. En uh, er waren dus van alle scholen waren er, uh, afgevaardigd, om het zo netjes te noemen. En die uh, gingen debatteren. Jullie zeer onbevangen en de anderen hadden zich voor kunnen bereiden. Ga Was je daardoor wat vrijer om, om, om te praten? Dat je niet al wat in je hoofd had zitten? Dat denk ik wel. Dat ja? je over veel meer dingen eigenlijk je mening kon geven. En dat je niet alleen maar eigenlijk de tijd moest houden aan dat witte papiertje met die zwarte woordjes erop. Ja, ja, ja, ja. <laughs> het witte en, papiertje met de? Zwarte woordjes. En wie, wie leidde het debat? Eigenlijk wij allebei, we deden het samen. Oké, okay, en, en, en wie was de voorzitter? De burgemeester. De burgemeester heeft dat uh, voorgezet. Dan moet er weer gekozen worden. Wie de beste die beter is. En wie heeft dat toen bepaald? Uh, volgens mij de wethouders en de burgemeester samen. En die zaten er allemaal bij... Ja, ze vonden het best wel spannend wie het ging worden, want het was best wel snijdend. Volgens mij was het ook wel een beetje tussen de Maria, want we waren ook wel goed. We ja. hadden ook de gewonnen met het idee. Met de schaft Oh ja, de schaft was de het, sorry. Die had ook met Social Media gewonnen. Wij, wij vonden hun zelf het beste. En waarschijnlijk ging het ook tussen ons, met de schaft en bij ons, heel erg spannend werd. Mm -hmm. Maar dat gevoel had je dat het tussen jullie ja. tweeën ging... Want uiteindelijk trekt de jury zich natuurlijk terug hè, in een kamertje, of niet? Ja, ja. ja en ik dan... had eerlijk gezegd het gevoel dat het over andere twisten. <coughs> Sorry. Ik had eerlijk gezegd het gevoel dat het over twee andere scholen ging. Want ja, je hoeft niet echt per se jezelf het beste te vinden. En ik vond de nee, scholen dus... echt heel erg goed. Toen de jury daar uh, zich terugtrok, hadden jullie zoiets van: Nou, dit gaan wij niet winnen, dat zal die wel zijn of die wel zijn. Ja. Hadden jullie dat gevoel? Wij zaten ook een beetje elke keer na elk idee van: Oh ja, hun waren wel heel goed en ik denk dat hun wel gaan winnen. En zaten we dat de hele tijd zo te bespreken. Dat was spannend, maar dat waren. hadden de anderen natuurlijk ook. Hebben jullie nog met de anderen die daar waren ook allemaal zitten praten of echt alleen met z'n tweeën? Ja, er was uh, ook iemand naast ons. Uh, Max, Max van de Maria-school. Ja, die, daar praten wij we ook wel eens af en toe mee. Meer althans, want ik zat helemaal aan het hoekje. Ik had niemand naast me, zeg maar. Ach, ach. Ja. Maar zij had Max naast zich en daar praatten ze mee, merkte ik. Dus... Oké, okay, en ja. toen? Toen ging de deur open. Ja. En toen kwam de jury terug. En toen waren jullie heel zenuwachtig. Ja. Spannend. Ja, en toen? En toen gingen ze het zeggen. Het was eerst dat ze ongeveer een minuut lang gingen praten over van dit en dit. En zus en zus. Uh, het was en heel spannend. En toen dacht jij, ja, schiet nou maar op, schiet, schiet nou, nou maar, maar, maar op. Ja, ik deed het echt bijna... Oh, het was... Het was echt ongelooflijk spannend. Voor mij ja. duurde het tien minuten of zo. want ze zaten ja? even, Het was snijdend en het was heel spannend. En... en bewust natuurlijk de spanning ja. opvoeren bij jullie. En, uh, ja. nee. dat, lijkt, dat lijkt wel echt de politiek. om ja. gewoon iemand aan een lijntje te houden uh, de hele tijd. Um, nu je dit gedaan hebt, he, weet je dus dat je redelijk uh, in gesprek kan gaan over allerlei onderdelen. Het is nog vroeg. Ja. Maar uh, denk je dat je er wat mee wil? Later. Of, of was het gewoon leuk? Uh, ja, het was leuk, ja, het was een hele leuke ervaring... maar ik wilde zelf niet echt veel in doorgaan. Ja, ik nee? eigenlijk ook. Ik zou ook wel een ander beroep willen, maar... Ik, ik vind het wel leuk om te doen... maar ik wil het niet laten gaan voortzetten. Nee, vind je niet... Nee. Je luistert wel eens naar de heren en dames en dan denk je van... En welke groep zitten jullie nu? Groep, groep 8. Groep 8, dus dat betekent toch uh, straks de middelbare school ja. volgend jaar. En wie weet is daar weer iets wat... Uh, ja, je weet het natuurlijk nooit. En dan kom je natuurlijk weer van... Oh ja, maar wacht even. Ik zit daar niet mee. Ik kan dat wel. Toch? Heb je dat gevoel ook? Dat je denkt, ik vind ik kan dat wel. Praten. Oh, ja, debatteren. Ja, het ligt er ook een beetje aan wat voor onderwerpen. Want dit was meer zeg maar, om oh, de scholen te doen. Maar straks gaat het bijvoorbeeld om echt zandvoort. Wat, of politiek. Om, met financiën en zo. Ja, ja. Ja, daar weet ik helemaal niks van. Nee, maar daar kun je natuurlijk je in verdiepen. Ja, toch? Dat is, dat is misschien straks uh, spannend hoor. Nou, twee, hey, um, groep 8, de, ja. de, de, het laatste jaar van de, van de Duinrooschool. En uh, dit debat uh, gewonnen is prima. Wat, uh, wat zijn de toekomstplannen van de jongen die beters? Heb je al een school uitgekozen? Of, uh, moet je, of moet je nog op zoek? Ik heb er drie, die lijkt me heel erg leuk. Welke? Ik ga ze niet promoten. <laughs> nee. Nou ja, je kan ze bellen. Ik ga reclame maken op de radio. <laughs> maar je mag zeggen wat jij leuk vindt. Het stedelijk in Haarlem en de Santa. Of Santa Maria. En de derde? Het Hagenvalt lijkt me ook wel erg. interessant. ook leuk. Dus dat betekent dat je nog uh, erlangs gaat, open dagen zit... en dan uiteindelijk een beslissing neemt. Ja, dat denk ik wel. En jij, Kevin? Nou ja, eigenlijk heb ik... Eigenlijk een beetje een vaste keuze die ik sowieso wil. Die eigenlijk zijn... andere heb ik wel in de klasse zo opgenoemd. Maar die zet ik wel op het lijstje. Maar Kijk, ik wil niet, zeg maar, naar uh, die school. Want eigenlijk weet ik het vrijwel zeker dat ik naar die school ga. Want ze hebben nog nooit gelood daar, op het Gertenbach. Dus ik denk dat ik daar sowieso wel heen ga. De Gertenbach? Ja. Heeft. Nou, dat wordt een hele, een hele nieuwe verbouwde school, heb ik vanmorgen in de krant gelezen. Dus dan kom je op een uh, mooie school terecht. Ja. En lekker dicht bij huis natuurlijk. Jij moet helemaal naar de fietsen. Ja. fietsen. Is het voor jullie nog van belang om uh, te weten of er klasgenoten zijn die naar de school gaan? Of zeg je, nee, dat heeft niet meegespeeld. Eerlijk gezegd, zeg ik eerder, laat maar komen. Ik wil wel eens een keer wat nieuws. <lacht> dat is wel de spinnen die je moet hebben. Nou, mij maakt niet uit wie allemaal naar die school komen, maar... Nee, want... Het ligt er ook een beetje aan hoe de docenten zijn en zo. Ik ga nog wel naar die open dag. Ja, eigenlijk ook een beetje hoe de school in elkaar zit. Ik ja. weet er al wel wat van, maar niet hoe alle docenten zijn, bijvoorbeeld van Engels of wiskunde. Ik weet nog, wie de, nog niet wie dat allemaal zijn. Maar mijn broer zit er daar ook op en zij oh, zegt, dat Het is wel een leuke school, dus. En die ja. kan je van binnenuit <laughs> ja. veel vertellen, want dat is wel heel erg belangrijk. Nou, weet ik uit ervaring natuurlijk, op een bepaalde leeftijd zijn alle leraren stom, dat weet je? Ja. Ja, dus dat maakt allemaal niet uit, natuurlijk, hè? Dus, <laughs> dus heb je ook heel veel, heel veel, heel veel Ze veel doen van nooit je. wat je wil, hoor. <laughs> <Nee>. <laughs> maar spannend, nou. Um, ik wil jullie ontzettend bedanken voor jullie komst. En ja. uh, nogmaals uh, gefeliciteerd met jullie overwinning. En ik hoop dat jullie uh, uh, zeker op een van de drie die jij dan moet gaan kiezen een hele leuke tijd gaan hebben op de middelbare school. Jij hebt volgens mij al gekozen. Ja. Eigenlijk gebruik ik het andere eigenlijk wel hè? als opvulling. Uh, Oké, okay. uh, hartelijk dank voor de komst. En, en als ja. jullie uh, straks weer ergens in debat gaan, dan uh, willen we nog wel even met jullie praten. Doen we eerst een klein stukje muziek en dan de agenda. En veel succes met jullie toekomst. Ja, dank u wel. Doei. Het laatste onderdeel aan uh, geland, en dat is de agenda, en die is nogal wat deze keer. Want er is uh, uh, van alles in het Zandvoortse te doen. En uh, het eerste ding, uh, eerste twee dingen zijn uh, nog een beetje langlopende uh, zaken. Er is nog steeds in het Zandvoort Museum de tentoonstelling 38 jaar Holland Casino Zandvoort en die duurt tot 1 maart. En tot uh, 28 februari is de fototentoonstelling bij Pluspunt nog te zien. Van Johan Lagarde. Met als onderwerp de Zandvoortse vrijwilligers in beeld. Uh, vandaag, uh, en ik weet niet hoe laat dat begint. Oh, dat is eigenlijk al begonnen. Dus daar ben je te laat voor. Want je kon je paddenafrastering en schermen maken over de, de paddenwandelingen. Uh, er is nog wel vanmiddag een wandeling in... Uh, uh, de waterleiding duinen, en daar kan je nog voor opgeven. Maar kijk dan even op www.waterleidingduinen.nl .waterleiding, En morgen om 10 uur kunt u stappen van Zand voordoen. En de start is bij de oude halt van het deur tussen 10 en 12. Oude halt is net over de eerste spoorwomen. 28 januari, de filmclub van Simon van Kolm, presenteert in Circus Zandvoort. Uh, helaas heb ik geen tekst van de film, maar het begint om half acht. En op 30 januari, museumpodium, dus de harp van Brandis. Harpconcert met een muzikaal verhaal door Carla Bos. En dat begint om 8 uur. De entree is 10 euro, maar dat is inclusief koffie en een drankje. Nou, Dat is, uh, is ook niet gek. Op Dezelfde, 30 januari, vrijdagavond... smartlappen en levensliederen zingen in Café Koper. En dat begint om 9 uur avonds. En dan hebben we nog een vraag. Wilt u ook deelnemen aan het projectkoor van... Zandvoorts Mannenkoor? Daar worden de Deutsche messen van Frans Schubert ingestudeerd. En die wordt in het voorjaar ten gehore gebracht. En als u denkt dat is leuk... dan kunt u twee dingen doen. U kunt Ipe Brunnen bellen... 57178... 7, 8 of u kunt mailen aan bestuurzandvoortsmannenkoor.nl en dan uh, is er een nieuw project bij uh, Pluspunt. En dat is uh, Samen Sterk. Uh, die vraagt vrijwillige netwerkcoaches. En de bedoeling daarvan is uh, dat je uh, mensen in het Zandvoedse samenleving brengt. Waardoor zij wat meer uh, kennis krijgen. En wat meer omgang in de Zandvoedse maatschappij. En dan zijn we er door. Het enige wat we u nog kunnen vertellen is dat de herhaling van deze uitzending is op donderdag van 8 tot 10. Gaat naar uitzending gemist. www.amz.f zandvoort.nl En dan moet u datum en tijd invullen. Maar even opletten, het moet één uur later invullen. Het elfde uur is het elfde uur. Van elf tot twaalf. Goed, we zijn hier weer doorheen. Het was een, uh, weer een gezellige zaterdagmorgen in Hotel Hoogland. Waarvoor dank dat wij hier mochten blijven en ook dank voor de koffie. Thomas, bedankt voor de regie en uh, de techniek. Yvonne Roosendaal, Gert van Kuik en G. Rutte, ontzettend bedankt voor de uh, redactie. Gert van Kuik, bedankt voor de koffie. Henny, ontzettend bedankt voor de presentatie. En Het was weer gezellig. Ben, hartstikke bedankt. En dan wensen we iedereen een prettig weekend. En tot de volgende keer. En tot volgende week.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 Om fraude met zorggeld tegen te gaan, gaan zorgkantoren vaker op bezoek bij mensen met een persoonsgebonden budget. Staatssecretaris Van Rijn trekt voor die bezoeken 5 miljoen euro uit. In een brief aan de Kamer schrijft Van Rijn dat er sinds 2012 bij 7% van de huisbezoeken sprake is van mogelijke fraude. Sinds 1 januari is er een nieuwe regeling voor het persoonsgebonden budget. De uitbetaling door de Sociale Verzekeringsbank verloopt moeizaam. Gisteren beloofde Van Rijn nog dat cliënten hun geld nu binnen een paar dagen krijgen. De Engelse kustwacht zoekt in het kanaal opnieuw naar de vermiste viskotter. Waarschijnlijk is het schip gistermiddag rond drie uur gezonken. Wat er gebeurd is, is een raadsel. De bemanning heeft geen noodsignaal afgegeven en ook via de marifoon kwam geen bericht. De Britten zoeken vandaag met sonar de zeebodem af. Mogelijk zal ook de Franse kustwacht gaan helpen. Het schip voerde onder Belgische vlag met een Nederlandse kapitein. Hij en de andere Nederlander aan boord kwamen volgens Omroep Flevoland van Urk. De andere bemanningsleden waren een Belg en een Portugees. De vleeshandelaar uit Os, die wordt verdacht van grootschalige fraude met paardenvlees... is bezig om in België een nieuw bedrijf op te zetten. Dat meldt het Brabants Dagblad. Willy Selten moet in maart voor de rechter komen... omdat hij paardenvlees als rundvlees verkocht. De herkomst van dat vlees was onduidelijk... en daarom moest 50 miljoen kilo vlees worden teruggehaald. De NVWA is niet op de hoogte van het nieuwe bedrijf... dat Selten met zijn zoon is gestart in Mol in België, schrijft de krant. De Amerikaanse president krijgt een nieuwe Air Force One. President Obama vliegt in een speciale Boeing 747-200, maar dat toestel is al 30 jaar oud. De opvolger van Obama krijgt twee nieuwe, wat grotere Boeings. Het vliegtuig van de president heeft vergaderzalen, een operatiekamer en een privévertrek voor de president en zijn vrouw. De Boeing waar Obama nu mee vliegt gaat in 2018 naar een museum. Dan nog het weer, de winterse buienhoud.